Dan geef ik het woord aan de heer De Lange, Emeritus, hoogleraar, chemische fysica. Dank u wel. Het klimaat van de aarde is een dynamisch systeem dat reageert op elke externe verandering. Dat het klimaat autonoom veranderd is, natuurkundig onontkoombaar. De geologische geschiedenis staat al 4,5 miljard jaar bol van enorme variaties. Klimaatwetenschap begint bij natuurkunde en natuurkunde begint bij betrouwbare waarnemingen. Die zijn altijd leidend. De bepaling van de temperatuur van de aarde kan tegenwoordig redelijk betrouwbaar gedaan worden via satellietmetingen die troposferische lagen meten. En die metingen die laten al twintig jaar zien dat er niet of nauwelijks sprake is van temperatuurstijging en de laatste paar jaar zelfs van een temperatuurdaling. Dat zijn de feiten. Lijsten meetgegevens zijn zinloos tenzij er betrouwbare theoretische duiding bestaat. Een fysisch aanvaardbare theorie vereist dat niet slechts een deel van de metingen... ...maar dat alle metingen gereproduceerd worden door een model. Terwijl honderd gangbare klimaatmodellen voldoen niet aan die eis. Voorspellingen op basis van inadequate modellen... ...hebben een geschiedenis die op weinig succes kan bogen helaas. Alle klimaatrampspoed die volgt uit een selecte groep... Uh, ...van klimaatmodellen. Die modelvoorspellingen gaan over zaken als extreem weer... ...toenemende orkanen, overstromingen en noem maar op. Dit alles op een termijn van 50 jaar of langer. Zelfs het IPCC en het KNMI stellen dat klimaatmodellen dermate complex zijn... ...dat betrouwbare voorspellingen op lange termijn simpelweg onmogelijk zijn. De inherente complexiteit van allerlei vormen van parametrisering... ...van onvoldoende bekende fysica zijn er aan debet. Uh, de verderfelijke rol, ik hoor hier steeds uh, dat CO2 een uh, pollutant, een vervuiler zou zijn. Het tegendeel is het geval als we naar satellietmetingen kijken. Dan blijkt uit de afgelopen jaren dat de toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer juist tot vergroening van de planeet geleid heeft. En zeker niet tot iets anders. En dat is ook geen wonder want CO2 is chemisch inert, het is reukloos. In het zichtbare gebied volkomen transparant. En als van een sprake is, dat is het, dan is het veel belangrijker te kijken naar de echte veel voorkomende broeikasgassen. En dat is water dat in heel veel vormen voorkomt. Gasvormig, ijsvormig, als clusters. En dat heeft heel veel gevolgen voor de infraroodemissie. Uh, zoveel gevolgen dat het vrijwel onmogelijk is om uh, het effect van CO2 om dat te scheiden van uh, datgene wat water doet. Uh, CO2 heeft in de geologische geschiedenis enorm gevarieerd. Uh, over die geschiedenis bestaat er geen enkele correlatie tussen de CO2 concentratie en de temperatuur van de aarde. En als al op korte termijn ...van correlaties gesproken wordt... ...dan heeft het alles te maken met die parametrisering... ...over lange geologische tijdschalen... ...is geen enkele sprake van correlatie tussen CO2 en temperatuur... ...en dus ook niet van een kausaal verband... ...dat is in dat verband niet mogelijk. Als we kijken naar... Mag u vragen af te ronden? Ja, ik rond af. De klimaatwet die draagt niet bij aan CO2-reductie... ...dat is één ding dat zeker is... Uh, maar veel belangrijker dan de vraag of CO2 wel of niet gevaarlijk is, uh, is wat we dan wel kunnen doen. En wat we wel kunnen doen, en dat is onontkoombaar, dat is dat we ons richten op de introductie van kernenergie. Dat is de enige veilige, betrouwbare en ...verstandige manier om voor de iets verdere toekomst daarop in te gaan. En we hebben alle tijd met de huidige nog beschikbare fossiele brandstoffen... ...om die transitie naar kernenergie te maken... ...zonder dat we ons goede geld vergooien aan wind en zon. Dank u wel. Dank u wel.